Ik heb er al heel wat op gespaard. Heeft u een sigaar, een bandje? Ben zo blij als u? U een sigarenbandje, ben zo blij als u het mij geeft. Al ben ik een bij de handje, vraag ik het u heel verlieft. Tante Vidi danst de drie, samen met mijn oom Loe. Met een zenuwscheut in elke knie, 1 twee hup, de ches, Als kamelen in de maarnaschijn van de Libische woestijn. Dans de pantepie met oom Louis, één, twee hup, de ches, drie. Hij doet het plastisch, eenmaal huts en eenmaal fluts. Drastisch. En ze roepen samen: 6 dan de vidi dan. De 6 samen met mijn oom Louis. Met de zenuwsteut in elke knie: 1, e, 2, hup, de 6 De fantafie dans de chesne samen met mijn oom Louis. Met een zenuwschuit in elke knie: 1, 2, hop, de chesne Als kameelen in de maneschijn van de Libische woestijn, danst de fantafie met oom Louis: 1, 2, de De chef smelt mee. ZANG EN Worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld Zo is het met mij kort geleden even iets vergaan Ik heb voor een klein bedragje wonderen gedaan Ik heb een huis met een tuintje gehuurd Ze leven in een gezellige buurt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 Wou dat u mijn vader die kuis hebt in mijn tuintje zag. En hoe echt hij loopt te genieten op zijn alle dag. Met zijn pijp die rookt als een schoor, tinkert hij het geheel. Dat is voordelig, want anders rookt hij mijn gordijnen geel. Ik heb een met een tuintje verhuurd Geleven in een gezellige buurt En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk Voel ik me net als een koning doorheen ja, U de muziek van auguste laat Met ik heb een huis met een tuintje gehuurd Daarvoor hoorde u Annie Palme Met ik zal je nooit, nooit, nooit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 Dat een heel braaf mens is zuinig en paraat, Alleen op microfoon gebied tante van geen maat Ze heeft een deslams toesteld met een loudspeaker zo waar Die brult een ganse dag de hele buurt uit bij elkaar Mijn tante toe radio, maar dat ding verveelt me zo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 al voor dag en douw zet hij het toestel aan. Dat laat hij dan fortissimo tot middernacht zo staan. Liefst zet hem voor het open raam, dat muisje krijgt een staart. De hele straat is nu al onbewoonbaar, het voor klaar. Mijn tante toch geeft radio, maar dat ding verveelt me zo. Begint al vroeg met gymnastiek, daarna muziek.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 Als ze daar gaan sluiten is het heus de hoogste tijd En menig dat door ik vroeg van de nacht mij. Op het hoekje brand nog licht, want dan zijn ze nog niet dicht Balderie, Balderie, Baldera Dus we gaan er even heen en we nemen er nog een Balderie, Balderie, Baldera Want er speelt een leuk orkest En het dier dat is weer best Trek je spriet van lief, want je leeft maar één keer. Als een lief, Als je pas getrouwt kan, krijg je koekjes bij de thee. Van Jansen uit ons draadjes, ze komt met een droge keel. Want van zijn lieve vrouwtje krijgt de goeie man niet veel. Maar als ze ligt te slapen, wil haar zachtjes uit zijn bed. En komt in zijn pyjala op het hoekje aangezet. Of de doekje nog licht, want er zijn ze nog niet dicht. Hou de ring, aan. Dus we gaan er even heen en we nemen er nog een. Hou de ring, aan. Want er speelt een leuk orkest. En het bier dan is weer best. Jong, trek van ding, want je ligt maar één het Hou de ring, Zo gezellig dat met tijd een uur verhaal De drank was in de klanten en de wijsheid in het pad. Toen pikte de politie onze drinkenbootjes mee. Maar bij de commissaren zong het hele stel te beet. Hier, dat is weer best. Jongen, lekker springt van lief, want jullie maar één keer. Alberin, alberin, alberin. In het dorpje waar ik thuis hoor, woont in dezelfde straat Een lief blond meisje.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 De mooiste die je kent, van de jongens van de compagnie, heeft dat zijn ideaal, maar een meisje uit mijn dorpje is het liefst ah, ah.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 naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort Lessen op piano gaan nooit erg vlug, denk maar eens terug, denk maar eens terug ook een kind muziek te leren valt niet mee volg daarom dit allerniefste idee de symbaal kinderen die doet en de trom kinderen die doet la, muziek, leer je kwik en magnifiek, kom De viool, kinderen die doet, en de bas, kinderen die doet. la, muziek, leer je kwik en magnifiek, kom Door de instrumenten te variëren, gaat men waarderen, het musiceren, zo. De een symfonie op opera. De trombone kinderen die doen en de fluit, kinderen die doen. Zing, la la muziek wil je klikken, maar je tien komt ik soms, maar ik weet niet hoe. Ga ik naar buiten toe, ga ik naar buiten toe. Om mijn nieuwe vrienden te vinden, luister ik Naar de nachtegaal de gouden leeuwerik Want de kraai, kinderen die doet En de eend, kinderen die doet de je en aan je vink, kom zacht. En de koe, kinderen die doet En de vink, kinderen die doet Jinkalala muziek Leer je krik en je piek Kom za Maar als het lelijk weer is Blijf ik in de spot Denk ik weet je wat Denk ik weet je wat Zet me rustig voor het venster En ik loop Me inspireren door het geluid op straat De auto Kinderen die doen En de fiets Kinder die doet. Ah! la la, muziek, lee je en comme ça. De chauffeur, kinderen die doet. De agent, kinderen die la la, muziek, en comme ça. Zo kan niet te leren, zo wordt je gewoon componeert. Al is geen Richard En toch soms willen wij proberen het geheel te recapituleren. Chintalala, muziek, leer je klikken, Werk! Werk! Werk! Werk! Werk! Yeah. Sta nu niet te kniezen Ik moet aan boord De boot ligt klaar Om spoedig zee te kiezen We gaan weer verre reizen doen naar het land der Indianen Kom onder, geef me nog een zoen En droog nu maar je tranen Zwaar van ons zin daar deze staan, van, jongens ga weg. Ik hoor het al over een jaar. wat kan ons de wereld meer? Zien? Weer blijden van zee met mannen van de duizend Dan zenden wij de buurten mee de bloemetjes als dus buiten dan word ik van de boom gehaald naar moeders kleine woning als haar gezicht van vreugde strand voel ik mij als een koning. Zwa We zullen samen leven, jongen sta ben. Ik houd je van over een jaar, en verdriet. The moon is my heart Oh yo, oh yo, what come on? een mooie fiets, een Karel naar zijn idee. En pa zei zeker honderd keer, Wees er voorzichtig mee. Maar Karel die een oogje had op Hans een budoestijn. Stond andere morgen voor haar deur en zei met heel veel air. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet lieve pot.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 Later ging hij naar het stadhuis en Hans ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een trouwcoupé. En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met iedere kwam stil en zei hij altijd blij. Maar achterkant is wel wat zacht, maar geeft niet lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Spring maar achterop.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 De lui de land geaffecteerd, zij die maakt hier nu mopjes. Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt de race opjes. Geef af, recht, recht, de onderlui. wie tante deze lui, Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de eldersoep gedaan, hè? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan?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 Want ik kan je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 Na het zeer tijdelijke, ik hou van rozen, zo rood. rozen bij dozijnen, dozen. tolken van liefde, laf lieve, amour. moer, alwees zijn eeuwig, altijd en toujours. Ons meisje ging toen met een heer naar een bal, ze dronk veel champagne. Regen naar huis in de wilde galop, en kwam van de regen al ras in de kerk waar zij huwde met veel kracht en praal Maar zien na een weinig ging hij aan de cel. slag, en met drank zocht hij elders zijn troost. Triest bleef zij achter alleen met haar rozen.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 Hoe meer je moorden kan, hoe meer kom je op dreef. Je moordt met welfst en laat de bacillen sneven. Ik blijf een zo lang ik leef. Ik neem zo af en toe een heel klein wippertje. Zo'n heel klein wippertje. Als ze medicijn. Ik maak zo af en toe een heel klein slippertje. Een heel klein slippertje. Dat is zo fijn. Sinds gisteravond ben ik ijverig aan het zoeken. Een paar vriendinnetjes en vrienden helpen mee. Dan nou zul je straks mijn lieve vrouwtje horen vloeken. Dan zeg ik tegen haar: je snapt er niks van mee.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 ik maak zo af en toe een heel klein slippertje, een heel klein slippertje, dat is zo fijn. Stil de strand van zand voort aan de zee. En zag naar bos, zo grote de kist die in de branding leeg Ik vestigde hem op en kijk er eens in een beetje wat ik zag. Ik zag een knap van hem, die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knap van hem, die in dat kistje lag. Oh, lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter taal.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 Ik maakte er een pakje van en dan de zaken mee Toen ging ik naar het politiebureau maar hetzelfde mee de teleur Want mijn keek een keer naar die en smeek me door de deur Oh, mijn keek een keer naar die en me door de deur Toen ging de man en zij zei, ze, kijk eens hier, ik heb hier heel wat boos voor jou verpakt, dit papier. Maar weet je wat de man, nee, die man deed, die zegt pak uit die kop, maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de loop. Oh, maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de loop. Oh, Zo was ik veertig jaren lang in weer en wind op show. maar waar ik met mijn vondstof kwam, geen mens die het hebben wou. Ten eindraad nam ik een besluit en ging naar Ome Jan. Die schrok ze dood van niet en brulde niks ervan. Oh, die zag ze die en broerde niks, oh, niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar is nou voor u en mij, dat staat de moraal Wanneer je ooit een mist ontdekt die in de branding leidt Blijf altijd af van zon, je raakt er nooit meer kwijt Volk, altijd af van zon, je raakt hem nooit meer kwijt Blijf altijd af van zon